7 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het is slecht gesteld met de werksfeer bij de Belastingdienst... blijkt uit een enquête van vakbond FNV. Medewerkers durven geen kritiek te geven op het beleid... uit angst om hun baan te verliezen. Daarnaast voelen ze zich vaak niet gehoord door leidinggevenden. Ruim 900 ambtenaren vulden een vragenlijst in... en bijna iedereen gaf aan dat er een onveilige sfeer heerst op de werkvloer. De Belastingdienst wil pas een reactie geven... als de uitkomsten van de enquête zijn bekeken. De moeder van de 20-jarige terreurverdachte, die maandag in Zoetermeer wordt opgepakt, kan niet geloven dat haar zoon een jihadistische aanslag beraamde, zoals het OM stelt. Ze wist niet dat hij hiermee bezig was, zegt ze tegen Omroep West. Volgens de moeder van de terreurverdachte is haar zoon wel gelovig, maar niet in de extreme hoek. Eergisteren pakte de politie twee mannen op uit Zoetermeer. Ze zouden plannen hebben voor een jihadistische aanslag eind dit jaar ergens in Nederland, met bomvesten of autobommen. We zijn langer en zwaarder geworden in vergelijking met 1981. De gemiddelde Nederlandse man is 1,81 meter. 81, vrouwen zijn gemiddeld 1,67 meter. 67, blijkt uit de, gezondheids de gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS ondervroeg Nederlanders van 20 jaar of ouder over hun lengte en gewicht... en vergeleek die met 81. We zijn ook zwaarder geworden. Bij mannen ligt het gemiddelde gewicht rond 85 kilo, bij vrouwen rond de 72 door fraude met geurhondenproeven bij de politie zijn veel meer strafzaken beïnvloed dan tot dusver werd aangenomen. Volgens de Volkskrant zijn tussen midden jaren 80 en 2006 vele honderden verdachten ten onrechte door een hond als dader aangewezen. Al langer was bekend dat politiemensen schoemelde met voorschriften voor geurproeven. Maar dat de omvang veel groter is blijkt nu onder meer uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Het weer, het is bewolkt en van tijd tot tijd trekt de regen van zuid naar noord. Vooral vanmiddag zijn er ook droge perioden. Het is zacht met een temperatuur die een groot deel van de dag rond de 10 graden ligt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staan maar een paar files en je hebt vooral vertraging op de A7 richting Amsterdam tussen Horen Noord en Purmerend. Noord 6 kilometer, de linker rijstrook is dicht door een ongeluk. De vertraging is een half uur en verderop richting Amsterdam op de A8 tussen Westzaan en het Koenplein nu 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Gekleed. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben, dan weet ik. Don't be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 And uh -huh.